Overbrandsen met het NOS-journaal. PostNL dreigt met juridische stappen tegen de stakende pakketbezorgers... die al dagen depots in de Randstad en in Brabant blokkeren. Het postbedrijf heeft de stakers een sommatiebrief gegeven. De 80 stakers blokkeren de distributiecentra uit onvrede... over het onderhandelingsresultaat van PostNL met de FNV. De zelfstandige bezorgers willen meer dan de geboden tariefsverhoging van 10%. Procent. Het vakantieverkeer op de Europese wegen is vroeg op gang gekomen. Sinds vannacht staat er een file voor de Zwitserse Gotthardtunnel. De vertraging is inmiddels opgelopen tot twee uur. Waarschijnlijk zijn mensen op doorreis naar Italië eerder vertrokken... om de verwachte hitte van vanmiddag te ontlopen. In Frankrijk loopt het vakantieverkeer vast voor de Mont Blanc-tunnel... en op de snelwegen A6 en A7 richting de Middellandse Zee. Op de Duitse A3 zorgen werkzaamheden voor problemen. In Australië zijn verschillende anti-islam demonstraties uit de hand gelopen. Rechtsextremistische groepen houden dit weekend in het hele land protesten... en antifascisten proberen dat te verhinderen. In Melbourne en Adelaide probeerden de twee groepen door politieblokkades te breken... en met elkaar op de vuist te gaan. Ook werd er met flessen gegooid. De politie zette traangas in en uit beide kampen zijn demonstranten opgepakt. Morgen wordt er opnieuw in verschillende Australische steden gedemonstreerd. In Friesland reed gisteravond een automobilist over de weg... die niet alleen onder invloed van drugs was, maar ook zijn been had gebroken. De Utrechter zat van zijn knie tot zijn tenen in het gips. De man reageerde niet op stoptekens van de politie. Hij moest op de A6 richting Herenveen gedwongen worden om te stoppen. Later bleek dat hij GHB in combinatie met medicijnen had gebruikt. De Utrechter is zijn rijbewijs kwijt. Het weer blijft vandaag droog. Van het westen uit wordt het geleidelijk overal zonnig. De temperatuur komt uit tussen de 20 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort staat in beide richtingen 2 kilometer file bij Muiden. De brug staat daar open. De A15 tussen Europort en Rotterdam zit het weekend in beide richtingen dicht bij de tunnel vanwege werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het komen nu weer een hoop gezellige, vrolijke, Nederlandstalige nummers. Zo dus ook de volgende van de Straatzangers, dat was in de jaren 50 en 60. Een zeer bekend, populair Nederlands zangduo... bestaande uit de natuurlijk Max van Praag en Willy Alberti. De hadden diverse hits met nummers zoals aan het strand stil en verlaten. En Als de Klok van Arne uit 1959. En die plaat, die hoort u nu. De Straatzangers uit 1959 met Als de Klok van arnhem tot hij mee lam en stram bijna het leven benam want met mijn tieren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 ins bruken es in de komen onder duizend sterren streelde ik jouw blonde haar weet met toe.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 en zangeres Trudy van den Berg. En uh, bij de Loosdrechtse talentenjacht... Cabaret, der onbekende van organisator Max van Praag... won het duo Trudy en Ruud... in 1967 de eerste prijs... voor het beste Nederlandstalige lied. En in 1969 ging het duo verder... onder de naam Saskia en Serge. Hun repertoire bestond uit simpele... en onschuldige teksten... over de natuur, de liefde en het leven. En in 1969... trouwden Saskia en Serge met elkaar. En uh, deden ze in... Uh, een jaar later, in 1970, deden ze mee... aan de voorrondes van het Song Songfestival... met het nummer Spinnenwiel. Maar ze werden tweede, maar de single belandde in de tipperaden. En op het eind van hetzelfde jaar verscheen een debuutalbum... waarop duidelijk invloeden te horen waren van Bob Dylan... en het Israëlische duo Esther en Abi Oviram. Ovarim. En ze kregen ook nog eens een, een zilveren harp. En in 1971 hadden ze een, een bescheiden hit... Zomer in Zeeland. En die hoort hij nu hier. Op de lokale omroep zie je hem zandvoort.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 Een grote hit uit 1957. Het was Henk Elsink met Ik ben geboren in april. En daarvoor avond u Helga met Loop nooit voorbij dat huisje. De volgende artiest is Johan Heinrich Dodere, Beter bekend als Joop Doderen. Geboren in Vels op 28 augustus 1921. En hij is overleden in Roelevarendveen op 22 september 2005. Inmiddels alweer... Tien jaar geleden was een Nederlandse acteur die grote bekendheid kreeg... als de zwerver Zwiebertje in de gelijknamige televisieserie... die twintig jaar door de NCRV werd uitgezonden. En dat was tussen 1955 en 1975. Het waren 103 afleveringen plus vier tv-spelen. En u hoort de soundtrack van de film, ook gezongen... en de serie natuurlijk echt gezongen door, door Joop Doderen. Joop Doderen nu met Zwiebertje. Daar komt Zwiebertje. Ik hou van lekker eten, dus ga ik vaak naar zaar. Kom ik er op visite, nou dan staat de taart al klaar. Dat is een schiebertje, dat is een schiepertje, rare schiepertje, Onze schiebert met zijn uiterst lekker Dat is een schiebertje, dat is een Onze schiebert die steeds malle dingen doet. Ik hou van lekker slapen, liefst in een berghooi. Daar leg je lekker warm in, daar droom je. Die raak ik niet graag kwijt, maar één man die bedreigt me, de dus brons door zo'n gezicht.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 met Adele en ook nog Joop Doder met Siebertje. De volgende artiest is Robert de Nijs, beter bekend als Rob de Nijs... geboren in Amsterdam op 26 december 1942... Hij is een Nederlandse zanger en acteur. En hij werd geboren als zoon van een rijschoolhouder. En toen hij zes was, ging hij van zijn, vanwege zijn astmatische bronchitis naar een openluchtschool in het Oosterpark. En toen hij acht jaar was, kreeg hij zijn eerste accordeonles. En hij wordt in 1962 op 19-jarige leeftijd een talentenjacht met zijn band... Rob de Nijs en de Lords. En de eerste prijs was een plaatcontract. De, twee, uh, de eerste twee singles, de liefste die ken en Jenny... flopten maar het nummer Ritme van de Regen. Uit 1963 werd een groot hit... waarvan er in totaal bijna 100.000 exemplaren verkocht werden. En in 1963 deed hij mee aan het Songfestival in Knokken. En in 1966 had hij een, een hit met Anna Palona. Waar helaas niet hoger als nummer 35 in de Nederlands Top 40... Maar terwijl er wel vier weken ingestaan en dat was in uh, december 1966. U hoort hem nu, Rob de Nijs met Anna Polona.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 Was onze getuige Dacht ik maar. met Goody Baars, met de medley van al hun grote hits. En daarvoor hoorden we Elsje de Wijn met Karel. En de volgende formatie zijn Sandra en Anders. En Sandra Anders is de naam waaronder zangeres Sandra Remer en zangercomponist Dries Holte... in de periode van 1966 tot, tot 1957 samen optraden. Ze waren in 1966 bij elkaar gebracht... door Hans van Hemert in Utrecht. En als duel behaalden dus ze zijn vierde plaats... tijdens de Songfestival van... Uh, dat was 1972... Met Als het om de liefde gaat. En wie dat jaar was de inzending van Luxemburg? Dat was uh, Vicky Leandros met de uh, apertois. En in 1975 verbrak Holter de samenwerking en vormde Rosie Pereira een nieuw duo. Rosie en Andres. En Sandra Reemer ging verder als solo sangeres en TV-presentatrice. Ze heeft twee keer solo aan de Euroversiesong deelgenomen in 1976 met de party's over. Waarmee ze op de negende plaats kwam en in 1979 onder de naam Sandra met Colorado. En met dat laatste nummer bereikte ze de twaalfde plaats. En nu hoort ze nu nog samen, Sandra en Andres, met Jingaboom Teratata. Jingaboom Teratata. Sandra en Andres met Tsingaboom, Teratata... Terwijl I Think I'm Gonna Stay... Of afkomst voor het album True Love... en het werd geschreven door het duo Dries Holte... en muziekproducent Hans Hemert. en voor de Duitse markt werd het nummer uitgebracht als Tsingderasasa. CFM Zandvoort, lokaal nummer vanuit de badplaatsen Zandvoort... het zit er op Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard volgende week dinsdag voor de 11 tot 12 ben ik weer... met een uur lang reisje terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70... En als u het programma nogmaals wilt beluisteren... aanstaande zaterdag tussen 1 en 2... wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week. En misschien tot volgende week dinsdag. Ik laat u achter met de Ria Valk... met Hou je echt van mij, Rocking Billy? En ik zeg tot ziens. Hou je echt nog van mij, Rocking Billy? Of is het niet... Toch wel een beetje. Het is zo eenzaam op de boerderij. Waarom schrijf je me nooit een rockin bericht sinds je naar dat Amerika ging? Want je zei dat ik. I'm so Je echt nog van mij raken belief. Of is nu al je liefde voorbij? Dus ik twijfel nou toch wel een beetje? Het is zo. Het is zo eenzaam